Steeds meer koffieshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders. Nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een koffieshop die dat deed onterecht was. Koffieshops willen met hun actie een nieuwe rechtszaak uitlokken om meer duidelijkheid te krijgen. In Maastricht deed de politie vandaag opnieuw invallen in twee koffieshops die drugs verkopen aan buitenlanders.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 In een groot deel van het land was het vandaag de koudste 23 mei sinds 1901. In delen van Noord-Brabant en Limburg werd het zelfs 8 graden. Officieel is het temperatuurrecord niet verbroken. Dat stond op 10,4 graden in de beeld. Maar aan het begin van de avond werd het daar net iets warmer, 10,5 graden. De lage temperaturen worden veroorzaakt door koude poollucht die Nederland is binnengestroomd En het relatief koude Noordzeewater. Volgens Weerplaza houdt de kou aan tot en met zondag. In de verwachting uh, voor de komende uren. Op steeds meer plaatsen is het droog met opklaringen. Vannacht in het oosten vorst aan de grond. In het westen wat regen en minimaal rond 6 graden. Morgen in het zuiden wisselvallig met kans op onweer. In de noordelijke helft van het land ook wat zon. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Meer info op tv5monde.nl. TV5. Dit is Radio 1 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Fatima Moreira de Melo naast mij. Je kent haar als tophockeyster, Tegenwoordig bezig aan een tweede carrière. Je bent ook echt professioneel pokerspeelster. Hè? Ja, ja, ja, zo heet het gewoon. Ja, ja. Het was de bedoeling dat ik ambassadrice was van poker. Maar ik heb het wel serieuzer opgepakt dan ze dacht. Behoorlijk. Je ja. Ja, verdient er gewoon je geld mee. En we hebben het zo meteen natuurlijk ook even want we hebben het over jouw, jouw rondreizende leven als pokeraar. Ben je ster of dur? Uh, het maakt me niks uit. Goed, je Ik poker. We hebben het ook even over de plannen van Teven. 2015, dan moet online uh, poker of gokken in ieder geval legaal worden. Ja. Um, waar hij bang voor is, uh, dat, dat, dat, dat, dat komen zo meteen ook op de kritiek van de SP: is ja, maar dan gaan mensen 24 uur per dag uh, zitten pokeren. <laughs> als het legaal is. Vroeg me even af, ja. wat is het langst dat jij ooit achter elkaar hebt zitten pokeren? Jeutje. Um, nou, die toernooien die, uh, gaan niet. Ja, ja, nou ja, ff, ik, heb, ik heb zes dagen achter elkaar gepokerd. Maar dan wel zes geslapen, dagen. hoor. Ges, wel geslapen okay. tussendoor, weet je. Dan van twaalf uur s middags tot half 1, 1 uur s'nachts. En achter dan de elkaar. volgende dag om twaalf ja. uur weer. En dan, dus ja, wel heel lang. Maar toen zat ik ook heel lang in een toernooi. Dus het is heel goed als je heel lang erin zit. Mm -hmm. <laughs> Want dan verdien je meer geld. Won je? Uh, nou, ik ben... Een ja, 16e keer geworden van de 700 man, dus toen verdien ik wel veel geld, ja. Ik dacht, het is een luizenleventje vergeleken met het hockey, maar dat valt tegen, hè? Het is meer een duursport, laten we daar het daarop Het is houden. een duursport, Het kan een duursport ja. zijn, toen dus <laughs> je alles erin ramt en verliest. <laughs> zo meteen hebben we het erover, ook of je daar nou, nou voor moet trainen... en inderdaad het verschil met hockey, Tuur, ja. dat zo. En uh, Mick van Weli, onze maestro van de misdaadjournalistiek is er... want die is er altijd op donderdag. We hebben het over de Nederlandse eigen most wanted list... en over één meneer in het bijzonder. dat Ach, is met Ben Hamza, ja. de dag van twee gewelddadige overvallen. Geen vrolijke man. Nationaal oorsprongslijst is een beetje de. De FBI-galerij. Ja, de FBI -lijst, de lijst, hè? galerij van de, van de crime. Uh, ja, zo, uh, ja, zoals we hem die kennen van de FBI. Ja, ja. Meteren, twitteren vinden we leuk. Hashtag BNN Today. Eerst even naar het voetbal. Twente Utrecht, Andy. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht, 21 minuten gespeeld. We zitten in de eerste helft, laat begonnen deze wedstrijd. En het sprookje van FC Utrecht, want ze hebben een uitstekend seizoen. Dat blijft maar doorgaan, want om in de uitwedstrijd tegen FC Twente... waar overigens in de competitie ook al met 4-2 van werd gewonnen in Enschede... dan maar toch maar even met 1-0 te staan. Dat is uitstekend voor de ploeg van Jan Wouters... die heel trots op de bank zit. Eén grote kans gezien voor Twente, maar die werd gemist door Castanjos. En nu gaat het ook even mis, van de bal naar voren van FC Twente gaat over... De Achterlijn doeltrap dus voor FC Utrecht. FC Utrecht door de doelpunt van Van der Kun. Met 1-0 voorstaat tegen FC Twente. Bas Tegler, Sparta Roda. Ja, 0-0 na 64 minuten. Maar het moment waar Sparta op hoogte. kwam een seconde of 45 geleden. Die counter die... Waarvan je weet dat hij komt. De counter die je weet dat zal komen. Ja, uh, ja ik bedoel het niet eens zo te maken, maar vooruit, sorry. Uh, en dat gebeurt omdat Flederens op het middenveld de bal verliest. En nog wel hoop vond dat de scheidsrechter kijkt. Dus in golf, voor je dat geen overtreding. Pieter Vink vond dat niet toe. Komt Deekman er met de bal vandoor. En als Deekman nou eens een beetje om zich heen zou hebben gekeken. Naar een hele behoorlijke solo-overs. waarbij die twee spelers van Roda voorbij loopt. had hij de bal zo af kunnen leggen. En had uh, Bel Hassani de bal voor het intikken gehad. Maar hij keek niet om zich heen. Deekman dacht, ik doe het allemaal maar zelf. Speler trouwens die uit de jeugd van Heerenveen komt, daar ook nog debuteerde in betaalde voetbal een paar jaar geleden. Hij schoot de bal naast. Dat was een enorme kans voor Sparta. De eerste serieuze kans voor Sparta in deze wedstrijd. Waar Roda nog altijd wel de betere partij is. En ook wel geprobeerd heeft de druk te verhogen op dat Sparta-doel. Maar echt maar mondjesmaat kansen kreeg. En als het al kansen zijn, zijn ze vaak het gevolg van corners, vrije schoppen. Heel zelden slechts een uitgespeelde aanval. Dat hebben we één keer gezien. Een paar minuten geleden toen Hupperts de bal na een prachtige combinatie door het midden kreeg aangespeeld in het gebied, maar wel heel slopschoot en de bal voorkomen verkeerd raakte. Zo is het nog altijd 0-0, maar krijg je gek genoeg hoeveel Roda beter is en beter blijft, om nog altijd het gevoel het kan alle kanten op. Dat is het leukste zinnetje uit het voetbal. Het kan alle kanten op. Radio 1. BNN Today. Als het aan uh, staatssecretaris Deven ligt, wordt online gokken vanaf 2015 legaal. Ik zei het net al. Er zijn maar liefst uh, zo'n 800.000 Nederlanders die gokken op internet... via buitenlandse sites, dus nu. Dat is nu nog verboden, straks dus niet meer, als het goed is. Um, het gezicht van het poker in Nederland is toch wel Fatima Moreira de Melo. Oud hockeyster, wanneer was het 2008, Olympisch Goud. Ja. En nu thans een volledig nieuwe carrière. Ja. Um, gaan we het zo over hebben, over jouw leven on the road. Maar eerst even over dat plan. Vind je het goed plan van Deven? Ja, ik vind het heel goed. Ik, ik denk dat het uh, in deze tijd waar internet eigenlijk hoogtij viert. Uh, ik bedoel, we gaan al bijna niet meer naar de winkels om te shoppen. Dan is het natuurlijk belachelijk om te denken dat mensen dat niet online gaan doen. En ja, in omringende landen is het ook allemaal al gelegaliseerd. Dus we lopen daar nog best wel in achter. Eigenlijk alle, voornamelijk omdat de kabinetten steeds vielen. Dus ja. <laughs> het is niet helemaal aan, aan hun te wijten, of tenminste aan één persoon te wijten, of of aan de regering op zich. Maar wel aan de val. Ja, en, en, en dan zegt de SP: Ja, dat is allemaal wel dat in, in ons omringende landen het wel mag, maar het is een gevaar. Want straks mag je dus legaal online gokken. Ja. En dan gaan mensen zeven dagen per week, 24 uur per dag, alleen maar zitten gokken. Dus de gokverslaving neemt toe. Ja, nou ik kan me voorstellen, kijk, de is vertegenwoordigen natuurlijk een bepaalde uh, bevolkingsgroep. En uh, ja, iedereen heeft recht op zijn mening. En zij zijn ook verkozen om die mening te verkondigen. En blijkbaar is dat hun standpunt. Ik denk dat heel veel andere partijen een ander standpunt innemen, waaronder ook ik. Want ik ja, maar denk je ik niet zie dat, dat, dat niet er wat in zit? Nou, ik denk juist dat het uh, heel goed is dat er overheidscontrole uh, uh, is op, op wat er gebeurt online. Want het is een feit dat er nu al echt duizenden mensen op een dag, ook Nederlanders, dus pokeren of. of uh, via sport, buitenlandse sites. Ja, het gebeurt. Het, ja. het gebeurt sowieso. Dus dan kun je het maar beter reguleren, zodat de consument niet wordt belazerd door sites. En, want als je net begint met poker bijvoorbeeld, ja, ik weet nu toevallig wat de goede sites zijn. Maar je kunt ook gewoon erin stinken en dan verlies je al je geld. Want niet zo je gokt, maar omdat je het op die site zet. Dus, uh, want dat zijn sites waar je als je wint, die gewoon niet uitbetalen. Nou ja, dat weet je niet. Weet je wel. Nee. Misschien uh, nu nog wel, maar over een jaar niet meer. En juist als er overheidstoezicht uh, komt, dan krijg je ook veel beter in beeld uh, welke personen, welke speler dus bijvoorbeeld uh, probleemgedrag vertonen. Ja. Want online kun je alles zoveel beter vastleggen... of, of controleren hoe mensen spelen en hoeveel mensen spelen. Als je naar Holland Casino gaat bijvoorbeeld... ja, dan weet niemand hoeveel geld je in je zak meegaat en hoeveel je weer mee naar buiten ja. neemt. Ze weten alleen hoe vaak je naar binnen en naar buiten loopt. Maar dat is ook een plan online van deze. He? Ja. Want die zegt van iedereen die wil spelen... moet dan een, een uitgebreid profiel aanmaken. Ja. En was ook een van de plannetjes. Um, de, als je dat doet, dan zie je de hele tijd online in beeld voortdurend hoe lang je al uh, zit te spelen... en ja. ook hoeveel je hebt ingezet. Ja, je wordt gecon geconfronteerd met je speelgedrag. En maar ik denk je dat je, dat, denk dat, je dat helpt? Voor nee. mensen die... Ja, bewustzijn helpt sowieso. Ik denk dat dat met gezondheid helpt. Ik, help, ik denk dat dat helpt als je in een relatie zit die niet goed is. Dat je als je geconfronteerd me, wordt met hoe, hoe je bezig bent... dan denk ik dat dat altijd helpt. En je moet niet vergeten, heel veel mensen doen het ook gewoon voor de lol. Hè. Die doen het niet... Een professioneel zoals ik bijvoorbeeld, of die doen het ook niet zoveel als misschien iemand die verslavingsgevoelig is, die doen het gewoon omdat ze het leuk vinden om een potje te spelen, net als misschien de vorige generatie heel veel bridgede. Ja. Doe ik dus een, een vriendin van mijn moeder, of uh, de, de moeder van een vriendin van mij, die, die bridged heel veel online, weet je wel. Dus dat, en daar, daar hoor je nooit iemand die over. die is ook niet zwaar is... verslaafd geworden. Nou, dat vindt, me, dat vindt die vriendin <lacht> van mij wel. Ja. Dus ik komt dat ik is... met mijn moeder aan de telefoon ja. zitten. Maar ik denk al met al dat het een heel goed plan is ja. en Vooral ook voor de duidelijkheid naar de consument toe, naar de, naar de pokerspelers. Want vooral, ik heb het nu en dan over pokerspelers. Want die weten nu dat er vooraf gewoon 20% belasting wordt afgedragen door de aanbieder. En die komen niet, weet je, achteraf hebben ze geen gedonder met de Belastingdienst, of weet ik het wat. Want er is gewoon een voorheffing. Ja. En dat is hetzelfde als dat je het Holland Casino binnenloopt. Ja, als je dan elke keer als je naar buiten loopt, weer moet bedenken, ook oh, moet weer even een formuliertje invullen hoeveel ik nu aan kansspelbelasting moet betalen. Dat is gewoon niet handig. Een helder plan, zeg jij. De hoog tijd dat het er komt. Ja. Uh, zometeen over jouw poker. Nog even één vraag. Straks, uh, 2015, is het dus legaal? Wie weet gaan hopelijk. nog, hopelijk, gaan ja. nog uh, veel meer mensen dan pokeren. Wat is dé tip die jij pokeraars wil meegeven? Nou, uh, doe het omdat je er plezier in hebt. En als je nou een hele slimme gozer bent, of uh, vrouw... en je kan heel goed rekenen en je bent een soort halve econometrist... dan kun je ook proberen je beroep ervan te maken. Maar ben jij dat, dat je, Ben jij een soort halve... Nou, inmiddels uh, wel een beetje, ja. Je moet echt heel veel rekenen en kans berekenen. En, uh, en ook wel, het is ook voor vrouwen leuk, hoor. Want er zit ook wel niet op psychologisch gesprek. Oh, het is ook voor vrouwen leuk? Ja. ja. <laughs> Mooi, ja. dat zo. Ik leuch ein Lied für dich von 99 ballons Nena, en zij is uh, tegenwoordig jurylid Nena bij The Voice of Germany. Ja, Mick? wist je niet, hè? Oh, ja. Nee, grappig. Ze leeft nog. Zo, wel dat is nog steeds een mooie Dat ja. Zoppa, ja. <laughs> uh, dus dat. <laughs> Ja, joe, je luistert naar BNN Today op Radio 1. Fatima Morero, Morera de Melo is ook nog hier. Oeh, heeft ze me net ook al opgewezen. Helemaal, niet je zo zelf. Volgens mij zei ik het verkeerd. Dat dat ik, ach, jongen, ik herstelde mezelf. Morera <laughs> ja. de Melo is hier. En we gaan zo meteen uh, over jouw carrière praten. En dat doen we aan de hand van kaarten. En dan ga je kaarten oh. trekken en daar horen dan vragen bij. En uh, geheel random moet je die beantwoorden. Ja, dat is uh, dus heel random. Dat zo meteen. Eerst even naar het voetbal. Twente speelt tegen Utrecht voor een plaatsje in de Europa League. Dat had ik er nog niet eerder bij gezegd. En die houdt kamp. Altijd maar eerst even naar het voetbal. Hè. Oh ja. Oh, ja. Daar ben ik in kinderachtig in. Het staat 1-0 voor FC Utrecht tegen FC Twente. Het gaat inderdaad om de Europa League. Tweede voorronde. Aanstaande zondag wordt dit beslist. Want dan is de wedstrijd in Utrecht. Maar Utrecht staat nog altijd met 1-0 voor. Door doelpunt van Van der Gun. En ja, dat is een goede uitgangspositie. Twente is wel ietsje sterker dan FC Utrecht. Maar weet nog niet echt de weg naar het doel van Robin Ruiter te vinden. En dus gaat het goed voor de Utrechters, Utrechtenaren. Het is maar net hoe je wil. Want Utrecht staat met 1-0 voor tegen FC Twente. Sparta wil promoveren. Sparta-Rode JC. Bas Ligler. Rode JC wil vooral in de Eredivisie blijven. Voorlopig is 0-0 met nog een kwartier te spelen in Rotterdam. Waarbij Roda toch een aantal keren in verlegenheid is gebracht door counters en tegenstoten van Sparta. Zonder dat dat nou echt levensgrote kans heeft opgeleverd. Behalve die waar ik het al eerder over had van Deekman. Maar zo nu en dan moet Roda toch wat vaker dan het lief is terug. En uh, komt het er wat minder aan toe, omdat het elftal dan ook wat terugloopt. En, ja, dat zie je toch vaak bij sportploegen als het even tegen zit en je bent een keer geschrokken... en dan lopen de middenvelders in plaats van vooruit achteruit en komen de problemen eigenlijk op je af... terwijl je ze juist wil voorkomen. In die fase heeft Roda een beetje gezeten. En vanaf de kant is er nou druk uh, met gebaren en misschien straks ook met wissels aangegeven... dat dat echt anders moet. Sparta gaat voor de tweede keer wisselen. De man die er al eerder in kwam, Mahi, schoot een uh, minuut of vijf geleden vervaarlijk op doel. Had niemand verwacht van 30 meter ineens... En de doelman van Roda Koeter kon er nog maar net een vuistje achter krijgen. Dat was dus een van die momenten. En nu komt dan de Mario Bilate in het elftal voor de slotfase. En die slotfase duurt dan dus nog 14 minuten plus extra tijd. En Sparta heel langzaam maar zeker kruipt dus een beetje naar voren. De Rotterdamse ploeg. Ik zou bijna zeggen dat zal Fatima goed doen. Ja, is dat zo, Fatima? Nou, ik, ik, ik zat even teleteksten te lezen hier in de studio. Ik <laughs> heb niet geluisterd. Ja, Sparta hadden we het ja, over. Ja, Sparta, fantastisch als, als we winnen. Ja, ja tierlijk. Oké, okay, heel goed. Mever fijn. <laughs> Donderdag, Crime Dag bij ons. We beginnen vanavond met een dringende oproep. Kijk allemaal uit naar deze man, de 25-jarige Ahmed Ben Hamza. Ben Hamza wordt er van verdacht zoveel geweld te hebben gebruikt... bij twee vrouwen dat ze buiten bewustzijn raakten... waarna hij hen van hun geld beroofde. Ja, moeders, houdt uw dochters binnen. Deze oproep was uh, twee weken geleden en is nog steeds niet gevonden. Die man, deze Ahmed Ben Hamza, met stip op nummer 1 is hier binnengekomen ja. op onze hitparade van criminelen. Ik zeg het leuk, maar het is helemaal niet leuk. De Nationale Opsporingslijst... Daar hebben we het over. Er staan grote criminelen op. Ja. Uh, onze nationale speurneus, Mick van Weli is in de studio. Die Ben Hamza. Wat heeft die man gedaan? Nou, het is een uh, Palestijn van 25 jaar. Het is een man die illegaal verblijft. En hij heeft vorig jaar al, dus niet recent... heeft hij uh, twee prostituees dus, uh, bezocht en uh, heel zwaar toegetakeld. Zo zwaar dat ze allebei knock-out zijn gegaan. Uh -huh. En hij heeft ze beroofd en is daarna weggegaan. En de man heeft geen vaste woning verblijfplaats. Dus, is, dus hij is heel moeilijk te traceren. En uh, dus heeft justitie besloten om deze man op die... Uh, de uh, most wanted list uh, te plaatsen. Nou, ja, dat is het eigenlijk, een most wanted ja. list. Ja. Uh, vergelijkbaar met zo'n FBI-lijst uh, ja. waar uh, Osama Bin Laden op stond. Ja, hoe als nummer er, één. Ja. Als nummer één. Hoe flink ja. moet je hebben huisgehouden... wil je op deze lijst terechtkomen? Nou, Je komt er echt niet zomaar op. Ik bedoel, dan moet je echt een zware sollicitatieprocedure zeg maar, uh, doorgaan, doorlopen. Uh, je moet minimaal een, of een delict hebben gepleegd waar minimaal acht jaar op staat... of je moet hem uh, zijn gest, uh, best, uh, gestraft en bij verstek zijn veroordeeld. Dus dat je niet vindbaar was en wel bent veroordeeld. Mm -hmm. Er moet echt een gevaar zijn voor recidieven. Dus de justitie moet echt bang zijn dat iemand opnieuw de fout in gaat. En je moet zeker weten dat iemand het heeft gedaan. Je kunt niet zomaar zijn plaat en zijn naam neerzetten bij twijfel. Ik bedoel, bij deze man bijvoorbeeld zijn heel duidelijke camerabeelden. Die zag hem naar binnen gaan, die zag hem weglopen... had een wit-zwart geblokte jas... Dus je moet het echt zeker weten. Dat is heel belangrijk. Ja, en deze man is echt, de, de, hij heeft twee overvallen gepleegd. Um, maar, maar die twee mishandelingen ook. Dat, ja. Ja, die, dat, die waren gewoon heel heftig. Daar ja, die zijn echt, echt zwaar. En dat bedoelt, het is best bijzonder als je kijkt naar de lijst. Hoor, dat, dat voor zo'n zaak iemand op de lijst euh, komt. En hoe ernstig ze zijn, dat vertelt de euh, persofficier Justitie Ern Pols. Luister maar even. Nou, wat het punt is met deze man. Is Denken van twee ernstig strafbare feiten. Berovingen van twee prostituees. Eén in Den Haag en één in Alkmaar. En daarbij heeft hij buitensporig veel geweld gebruikt. Zodanig ook dat die vrouwen buiten bewustzijn zijn geraakt. Nou ja, en dan is het natuurlijk maar een kleine stap naar uiteindelijk een levensdelict. En wij vrezen dat als hij weer in zo'n situatie terechtkomt... dat er misschien in de toekomst ergens dodelijke slachtoffers te betreuren zullen zijn. Ja. Kijk, zie je, hier zie je dat ook weer dat aspect van hè, de angst van hij gaat weer toeslaan. Nou, wat jij dat, zei, deuren het weer gaan hem, ja, om op om, om die lijst te zetten ook. Ja, ja. Maar dat die Ben Hamza nu op zo'n lijst staat, betekent dat ook dat hij dan waarschijnlijk sneller gepakt wordt? Nou, als je kijkt naar de lijst, bijvoorbeeld een paar bekende namen. Hè? Je had Dino Soerel, de, de verdachte Ach, in het passageproces. Die Dino stond erop, S, is ja. gepakt. Ja. Dat is moeilijk te zeggen of hij nou daardoor is gepakt. Hè? Dat hij was toch die tip. spectaculaire in de raadhuisstraat in Amsterdam? Dat ze met hij zat kopters... gewoon bovenin een pand waarin ja. zelfs in zijn huis ook vermomd uh, rondliep. Ja. Uh, Trouwens, typisch, hè, ze zoeken door de hele wereld, maar hij zit gewoon lekker in Amsterdam. Dat zie je ook bij de maffia bijvoorbeeld in Italië. Maar uh, Dino Sorel stond erop. Nou, de, de, de tattoo killer, even iets via stond erop. Die is in Antwerpen uiteindelijk gebracht. En uh, we hebben Rick Halman, die ajax hooligan die werd uh, verdacht van een moord, die stond er ook op. Dus die zijn er allemaal inmiddels wel af, helemaal uh, gepakt. Maar er zijn ook nog een paar mensen op die eigenlijk vanaf het begin... Dus vanaf begin 2010, toen kwam de lijst er, er nog steeds op staan. Ja, maar het betekent gewoon, als je op die lijst staat... dan wordt er dus echt, echt met groot materieel, met man ja. en macht naar je gezocht. Ja, zeker. Ja. Maar, maar ja. hoe werkt het dan met die lijst? Hoe wordt die, wordt die nou openbaar gemaakt, dat wij dat allemaal... Ja. je kunt gewoon bewaard. op internet kijken, www.nationaleopsporingslijst.nl... en daar zie je al Van die, al die hoofden. tronies, en er staat een naam bij... en er staat bij wat ze hebben gedaan, ja, hun hele cv staat erbij inderdaad. Dus, dus daar staat alles op, ja. ja. En dan hoeveel, hoeveel staan er nu op? Er staan nu elf op, er staan nu elf op. En, uh... Maar je zou denken, dat is niet zoveel. Ik bedoel, als het dan zo goed werkt, als deze aanpak, zet ja, maar dan maar weet je, je maar lekker honderd op. Het is niet iedereen duidelijk. Weet weet je je. Wat het, is? Het, het blijft natuurlijk een soort, dat zeg ik een beetje cynisch, maar een, een soort eerder galerij. Maar je moet natuurlijk uitkijken voor inflatie. Ik bedoel, uh, je kunt niet de eerste beste koekenbakken erop zetten die alleen uh, ergens een brood heeft gestolen. Want dan gaan mensen niet meer opletten. Het is echt voor de, voor de zware jongens. Het is echt haar laatste redmiddel eigenlijk. Uh, uh, Ernst Pols van de Justitie legt dat even nog even kort uit. ...dat uh, als wij nu maar iedereen zomaar lukraak op die lijst zetten... Ja, ...dat dan ook uh, uh, nou ja, de aandacht van het publiek snel zal verslappen. Dus ja, elke dag zo'n bericht, uh, moeten we daar nog wel aandacht aan besteden. Het is ook eigenlijk een beetje dezelfde discussie... ...of een discussie die vergelijkbaar is met de toepassing van het, uh, van het zogeheten Amber Alert. Dus die twee componenten maken samen dat uh, we deze lijst echt reserveren voor de mensen... ...waarvan we vinden dat de aanhouding echt op korte termijn heel dringend gewenst is. Ja, duidelijk. Dus. Je hoort alleen maar over mannen. Staan ja. er geen vrouwen op? Nee, er staat geen vrouw op. Nee. nee. die zijn er wel hoor. Er zijn heel veel. Dus nou bijvoorbeeld een vrouw gepakt voor Moord in Harlingen. Dus een, een dronkenmans ruzie ontaard in een, in een moord. En, uh, dus die zijn er wel, maar nee, die staat er niet, uh, staat er niet op. Het zijn alleen maar mannen. En uh, deze elf die er nu op staan, zijn allemaal ook alle afkomst, twee Albanese, een Roemeen, een Turk, een paar Marokkanen. Maar die peren daarna natuurlijk ook gewoon weer. Nou ja, dat, dat, is, het, hè, dat is vaak het idee ook ja, van ja. Dat, ze in een, dat ze naar een land van herkomst dat zijn is het gegaan. Slimme. Of, uh, ja. Ja, en, ja. Je zegt net van iedereen die uh, op die lijst heeft gestaan, die zijn inmiddels allemaal gepakt. Die nee, die er, een nee, tijdje nee of... er zijn nog een paar mensen die al vanaf het begin af aan erop staan en nu nog steeds erop staan. Maar er zijn een groot aantal gepakt. En ja, hoe is... lang duurt dat dan gemiddeld? Kun je daar iets over zeggen? Nee, dat is niks. Ja, God, uh, De ene heeft er drie maanden opgestaan, de ander half jaar. Dat, dat, dat wisselt. Dat wisselt. Dat is moeilijk te zeggen. Maar wisselen ze dat ook uit met dan bijvoorbeeld het land van herkomst van uh, ja, ja, ja. die gasten? Die... Als je hier op komt staan, dan heb je het echt meestal over internationale ja, opsporing. Overal. Ja, Dan geldt een Europees opsporings. Uh, Europees, oh, okay. ja, ja, ja. Ben Hamza staat er dus sinds ongeveer twee weken op. Er staat nu de nummer één van de lijst. Ik hoop dat hij gepakt wordt. Hm. Nou, op één nee. Anouk heeft hem vanaf gesodemieterd, hè? Inmiddels. Ja, zeker. Um, Robin Tik natuurlijk. Blurred lines. Wie wil eerst? Bas of Andy? Andy. Maakt me niet uit. Ik, ja. ga, ik, ga, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik voel dat Andy eerst wil. Twente Utrecht. <laughs> Nou, weet je, het leuke is, morgen doen we het samen, Bas en ik. Dan uh, mogen we naar Londen toe. Maar eerst het uh, voorafje, zeg maar. Uh, FC Twente, FC Utrecht. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. En het publiek mordt een beetje in de slotfase van de eerste helft. Want uh, men is uh, niet blij. Men is toch al niet zo verwend dit seizoen. Met de zesde plaats van FC Twente. De Twente speelt wat uh, ja, labbekakkerig. Wat uh, ja, gewoon niet goed. En weinig kansen, weinig mogelijkheden. En nu gaat Willem Jansen die gaat heel uh, afschuwelijk door zijn... Uh, die uh, gaat door zijn enkel, denk ik, uh, terwijl er geen uh, man in de buurt is. Die ligt op de grond. Nou, dan denk ik dat het een mooie tijd is om uh, naar Bas te gaan. Willem Jansen komt alweer uh, overend. Hier nog anderhalf te spelen in de eerste helft, waar FC Utrecht met 1-0 voor staat. Bas, ik bedoelde er niks mee, dat snap je. Nee, ik weet het. Okay. 3,5 minuten op het ga ik het nooit vergeten. <laughs> Sparta-Roda is 0-0. Uh, we zitten in een slotfase die wat hectisch wordt, omdat ze er aan de beide kanten een beetje nerveus van worden af en toe. Roda plotseling in fase wat slordig geweest, dat heeft Sparta wat mogelijkheden opgeleverd. Aan de andere kant hebben we gezien dat Malki een bijna niet te missen kans kreeg. Nou heeft hij over het algemeen... Weet hij wel om te gaan met bijna niet te missen kansen. Dat er dan niet te missen kansen. Maar deze ging er echt voor langs. Ging een goede combinatie aan vooraf. Opgezet door Flederes. De paas richting het doel werd gegeven door Nemeth. En Malki stond echt oog en oog met de keeper van Sparta. Pellat Die had geen schijf kans, Want de bal hobbelde een half meeltje naast het doel. Maar nu in de slotfase gaat Sparta met wat wissels winnen voor. En moet Roda eigenlijk naar achteren. Een bal het straf opbiedt in zelfs. Daar moet Mahi die aardig invalt. Onbevangen invalt zelfs. Het lucht in om bij de bal te komen. Dat lukt dit keer niet in ieder geval rond door in de handen van Philip Courto. Ik zou me kunnen voorstellen dat Roda, hoewel het met name in de eerste helft... het gevoel moet hebben gehad dat het hier had kunnen winnen... nu in de tweede helft denkt, nou ja, uit 0-0. Dan moeten we het zondag thuis wellicht kunnen afmaken. Dan vinden we het wel prima. Het is bij slotverrekening een soort Europese confrontatie. En uh, dat zal dan de strijdwijze wel zijn. Sparta voelt nu in de slotfase dat er misschien toch nog een stuntje in zit... en durft nog wel... Ik denk dat het nog wel aardig wordt in de resterende 2,5 minuut plus extra tijd. Voorlopig is het in balans. In ieder geval op het scorebord geen goals na. We hadden het net even tijdens de plaat over de, de Rotterdamse roots van uh, Fatima. Ik wist helemaal niet dat je Rotterdamse was. Want ik dacht, dat hoor je er helemaal niet aan af. Bij jou is het natuurlijk een beetje uitgeramd bij het hockey. Ja, ik maar jouw liefste, daar hoor je het nog wel aan. Ja, beetje wel hè. beetje wel hè? <laughs> ja, toch wel. <laughs> en vooral onze voicemail. Ja, nee, had, toen, toen we net iets kregen, had hij nog wel zijn voicemail. Inmiddels niet meer, dus ga hem niet massaal bellen, alsjeblieft. Maar ik zal zijn nummer even geven. Nee. Raymond Sluiter, wat over? Raymond Sluiter. Nee, die zei dan, uh, wat was het nou? Hallo, dit is de voicemail van Raymond. spreek maar mijn berichtje. naar de piebal kan ik telefoon even die opnemen. En dan kijk ik wel even of ik je terugbel. Nou, echt, ik heb dat met mijn oud teamgeneus. gingen ging wel gewoon voor de zijn voicemail afluisteren. Of beluisteren. Weet je. Echt, uh... En nu heeft hij keurig ABN ingesproken. Nee, hij heeft het oh, nu dat... gewoon eraf gehaald helemaal. Hij heeft geen voicemail meer. Ik ben gepest door ja. zijn liefje. Ja. Mooi is dat. Ja, hij heeft pech. Dit is Radio 1. Het NOS -journaal van half tien met Ewald de Jong. Ja. President Obama verdedigt het gebruik van onbemande vliegtuigjes... zogeheten drones, als een gerechtvaardigde verdediging tegen terroristen. Wel wil hij het gebruik ervan beperken. Buiten oorlogsgebied mogen de onbemande vliegtuigjes alleen nog worden ingezet... als de veiligheid van Amerikanen in het geding is. En nu worden ze vaak gebruikt om terroristen aan te vallen. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum schrapt 90 arbeidsplaatsen... bijna een derde van het personeelsbestand. Het ziekenhuis heeft al enige tijd financiële problemen... en verwacht ook dit jaar een miljoenenverlies. De ontslagen zouden de enige manier zijn om het ziekenhuis in Dokkum te behouden. In Maastricht is de politie vandaag twee koffieshops binnengevallen... die drugs verkopen aan buitenlanders. Steeds meer koffieshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders... nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een koffieshop die dat deed onterecht was. Ze willen zo een nieuwe rechtszaak uitlokken om meer duidelijkheid te krijgen. Ahead Eagles is iets dichter bij promotie naar de Eredivisie. De voetballers wonnen de eerste play-off wedstrijd tegen FC Volendam. In Deventer werd het 3-0. Zondag is de return. De andere wedstrijd tussen Sparta en Rode JC is nog net bezig. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven, PNN Today. In Cannes zijn er voor de tweede keer in een week ontzettend dure juwelen gestolen tijdens het filmfestival. Onze man, zometeen praat je daarbij. Ben jij een beetje van de rode lopers, Fatima? Nee, ik ga nooit meer van die feestjes eigenlijk. Nee, nee toen ik, uh, nou ja, 13 jaar geleden ongeveer zo wel. Ja. En nu echt heel zeldzaam. Als ik echt iets, een uitnodiging krijg van iets wat ik echt super tof vind, dan wil ik nog wel naar Amsterdam rijden. Want het is vaker naar Amsterdam, maar me <lacht> meestal heb ik er geen zin in. Ik snap het. Dat, 0,20, dat doe je nee, niet. Dat, nee, dat nee, nee, nee, want ik vind Amsterdam een leuke stad, hoor. Nee. Sorry uh, als, als ik tegen fanatieklingen <lacht> ga nu. Maar zo ben ik helemaal niet. Maar ik heb gewoon geen zin om dan weer in de file. Dan is het weer net onhandig, dus dan ben ik te lax. Oké. Okay. Zo meteen meer Fatima. Maar eerst Kees, want Kees heeft de tweets van vandaag op een rijtje gezet. Op Twitter gaat het over Eva Jinek. Ze zou al weggaan bij WNL, maar ze is nu per direct weggestuurd... Uh, omdat de omroep haar programma Jinek op zondag door iemand anders wil laten presenteren. Daar reageerde ze op in de wereldrijd Door vanavond. De zondag is echt uh, mijn kindje, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. En ik heb nog maar vijf afleveringen te gaan. En dat ik dat dan niet mag afmaken en dat ik in één keer niet meer op mijn werk mag komen...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 Je kan zeggen, het is alleen werk, maar dat raakt je uiteindelijk ook persoonlijk. Nou, dat raakte niet alleen haar. Dat raakt ook heel veel mensen op Twitter. Letje Heijbroek tweet. Ik ga niet meer kijken op zondag. Waarom mag Eva geen afscheid nemen? Rare manier van omgaan met Eva en de fans. Respectloos. Mark Twain 2 zegt. Niet zeuren Eva, dit was gewoon een publiekswissel. Michiel van Erp zegt. Als ik Eva was, zou ik blij zijn met vijf extra vrije dagen. En vooral niet te veel kabaal maken. En Ruud van S tweet nog. Acuut op non-actief. Deed zij bij Bram niet hetzelfde? Paris Hilton is ook populair op Twitter. Uh, je kent haar misschien als Amerikaanse ster, als uh, ex van DJ Afrojack. Misschien van haar uh, wat, iets wat pikante film One Night in Paris voor de liefhebber. En uh, uh, ze heeft in 2006 een klein hitje gehad in Nederland. Nou, ik doe maar snel weg, uh, uh, want het is niet echt zoveel soeps. Uh, ze heeft nu aangekondigd dat ze een nieuwe plaat gaat maken... en daar komen echt heel veel slechte reacties op op Twitter. Lou Brutus zegt, Paris Hilton heeft een platencontract. Duizenden briljante artiesten niet. Goed gedaan, satan. Jo tweet, Paris komt met een nieuwe plaat. Red ons allen. Jan tweet, uh, Paris Hilton en een platencontract... is als Adolf Hitler en democratische verkiezingen. Kan nog wel eens aardig uit de hand lopen. En Pers Hilton die heeft zelf ook nog even getweet. Zij zegt, ik hou zo erg van jullie. Ik ben al de hele dag trending op Twitter. En ik heb de beste fans in de wereld. Hartje. Joep. Zijn wij dan Bijna maar. 11 miljoen volgers, hè, die chick. Ja. Sparta, Roda JC, stel nog even Bas, want het is bijna afgelopen. Een half minuutje nog over van extra tijd. 0-0 stand en een uh, vrije schot nog voor Sparta. Roda komt in de verdrukking op het kasteel in de slotfase. Hens is er gemaakt aan de zijlijn aan de linkerkant. Vink van grote afstand heeft dat gezien. En het hele elftal van Roda klontert nu samen op de rand van het eigen strafhofgebied. in afwachting van de vrije schop die de Vicente ex-AZ, daar begon hij zijn carrière, ooit gaat nemen. Die bal gaat indraaien het strafhofgebied in komen. En dan hoopt Roda maar dat het deze slotfase, terwijl de extra tijd er nu formeel zelfs al op zit, zonder kleerscheuren doorkomt. Bij Sparta is iedereen voor de zekerheid, hangt de Kaat de trainer voorop, maar vast buiten de look gaan staan. Om te kijken of er iets gevierd kan worden. Cruz Vicente bal voor het doel, keeper komt, keeper stond weg. En dat is dan het laatste moment ook van deze wedstrijd. 0-0, zo eindigt het en dat betekent dat er nog niet beslist is. En dat zondag in Kerkrade deze twee ploegen moeten gaan uitmaken die zich volgend jaar eredivisionist mag luken. En onder deze mooie tonen gaan wij naar het Amsterdamse geboortehuis van Johan Cruijff. Daar ben ik nog wel eens geweest met mijn vader. Moest ik verplicht langsrijden, zwaaien, in Betondorp. Dat huis gaat binnenkort in de verkoop. In de hoofdstad hebben ze namelijk bedacht... daar moet een museum komen voor de legendarische Ajaxiet. Nou, mooi plan, dachten ze in Brabant. Wat Amsterdam kan, dat kunnen wij ook. En dus zocht Ilan van BNN University in Helmond uit... hoe het met die andere kansen op een museum zit. Zeg maar voor die andere Hollandse voetballegende. Zeg maar de Johan Cruijff van PSV. PSV breekt uit via Gerrit en Van Aarle. Is het is doelpunt. De verrassing en Berry Van Aarle scoort ook nog voor PSV. Maar Berry, mijn geboren. staat er nog ja. Vlak in de buurt van nieuw wonen en ik, nog, ik zie daar wel. Ja, ik wel Ik moet er nog wel eens door. Niet bewust van. Oh, je bent geboren. Eigenlijk is langs maar. Ja, ik woon in de Zoudenwijk eigenlijk. Al die andere voetballers van psv die, die verdienden allemaal miljoenen. Die woonden in kasten van huizen, die verdienden gigantische salarissen. Maar Berry van Aarlen, die wist daar helemaal niks van. <lacht> Berry Berry wist dat niet. Berry Berry was de enige voetballer in de, in de eredivisie... die elke maand gewoon netjes zijn contributie betaalde. <lacht> weet u wie hier op nummertje 37 geboren is? Nee, weet ik echt niet, want ik hoor niet pas. Nee? Ik kom helemaal niet van deze kant, dus ik weet het echt niet. Berry van Aarlen. Wauw. zeg me niks. Hoe zou u het vinden om een Berry van Aarle-museum in de straat te hebben? Nou, ik ben geen fan, maar misschien de mensen die een fan zijn, zal het leuk zijn. Denk ik. ik vond een goede voetballer, dus uh... ik sta nu eigenlijk gewoon bij de deurpost waar Berry van Aarle vroeger heeft gestaan. Ja. Dat klopt. Dat Vindt klopt. u het niet bijzonder dat u in het huis woont waar Berry van Aarle gewoond heeft? Ja, we kennen Berry al kei lang. Ja. Ja, al kei lang. Zou ik misschien heel even binnen mogen kijken hoe, uh, hoe het eruit ziet? Ja, dan maken we hem in gerust. Ja, was nou, slaapkamer. de couveuse staat er eigenlijk nog. <laughs> ja, dat is de kleinzoon zijn bedje. Ja, dit was Bergse kamer, hè? Alles oranje, die geschilderd toen, hè, de muren. Ja, was... en, en stel, we maken er een museum van, waar zullen we dan de vitrines neerzetten? Hier, ja, hier in het hoekje is op misschien wel goed, toch? <laughs> Maakt me niet uit, dat zetten we het op het dak. <laughs> waar woont hij nu? Hij woont nu st twee straten verderop, toch? Ja, die woont nu weer in de kloosterweide. Dan zou Betty gewoon kaartjes kunnen verkopen hier, toch? Hoor oh, nog een aanloop aan de deur. Wordt het huis dan nog helemaal schoongemaakt als het klaar is? Het nieuwe Berry van Arlen Museum komt eraan. <laughs> Meer dingen dan nou echt? Namens uh, de wethouder van Den Heuvel, uh, wethouder cultuur en sport van de gemeente Helmond, kan ik het volgende mededelen. Dat het huis van Berry van Aarden voor de gemeente Helmond onbetaalbaar is, maar de gemeente draagt onze Berry wel op handen. Van Aarlen is snel en goed snel. De koning ziet dit met leden open. Want het is echt 3-0. De helft van onze redactie kende hem niet, maar jullie wel, hè? Toch, Barry Van Aarlen? Ja, hè. Nou, Fatima. Hallo. Oh, wow. oh. Zo oud ben ik ook weer niet, toch? Ja, Godzendank. <laughs> Shots and jokes. natuurlijk, met I'll Be There For You. En we hadden het heel gezellig hier in de studio <laughs> totdat Fatima Moreira de Melo zegt Waar lijk ik op? Op Phoebe. Van Friends. <laughs> ja, ik zag hier die clip in die studio. Dacht, je hebt er iets van weg. Kijk, dat jij misschien meer op Jennifer Aniston lijkt, dat maar snap ik je? wel. Dat nou. omdat mijn haar donkerder is. Dat vind ik onzin. Is zijn blond? niet hè? Jennifer Aniston. Een van mij lijkt op oh. Jennifer Aniston. Maar goed, dat je mij volgens haar uitmaakt haar. voor Phoebe. Nee, dat is oké. Okay. Maar oh, jij vond Phoebe niet leuk dus? Nee, maar goed, nee? maakt niet uit. Laten we verder gaan. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. Goed, we kennen haar als tophockeyster en bikinibeep. Maar ondertussen is ze een Nederlands bekendste pokerspeler en ambassadeur voor de sport. Zo ben je begonnen. En toen dacht je, hé, hey, wat leuk. Dit is echt leuk. Ja. Ik word prof. Inmiddels uh, reis je de wereld rond, kan je ervan leven. En over dat pokerleven gaan wij het hebben. Maar we doen het even iets anders dan normaal. Um, je gaat namelijk zelf bepalen welke vragen je krijgt. We blijven natuurlijk een beetje in... Uh, maar in... toch stiekem random, want ik moet ze trekken. Je moet ze trekken. Ik heb hier een setje kaarten, allemaal harten... Jij trekt er steeds eentje uit en ja? dat correspondeert met een vraag hier op mijn papier. Die ik niet kan zien overigens, dus ik kan niet bluffen. Nee, je kan niet bluffen. Ik kan jammer. wel bluffen. Ja, dat is jammer. Daarom <laughs> zit ik hier. Trek maar een kaart en dan gaan we ik, kijken ik wat voor... Ik zal niet kijken, het maakt me ook niks. Zin. Nee. Je mag me alles vragen. Phoebe. Uh, de vijf. <lacht> die blijft. De vijf. <lacht> ja, tuurlijk. Harte vijf. De pokerwereld is een ontzettende mannenwereld. Hoe zet jij je seksappeal aan de pokertafel in om die mannen hun zakken leeg te kloppen? Nou, ik zet mijn seksappiel eigenlijk niet in. Ik ben Wat je net al zei, ik ben ambassadeur voor de sport... en ik vind het uh, leuk om mijn hersenen te gebruiken. En ik heb wel gelezen dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat mannen toch een beetje rare beslissingen gaan nemen... als er uh, vrouwelijk schoon in de buurt is of, en vooral ontkleed uh, vrouwelijk schoon. Maar uh, ja, dat is gewoon mijn eer te na. Dus uh, ik doe alles om te winnen, maar ik ga niet daar in mijn, in mijn BH zitten of zo. En hoe ver ga je wel? Nou, ik, ik ben gewoon wie ik ben. Wat heb je aan bijvoorbeeld? Nou, wat ik nu aan heb, een bloesje gewoon en een broek. Ja. Wat ik chill vind zitten, eigenlijk. Ja. Ik wil, als ik twaalf uur aan tafel ga zitten, dan... ja, sorry, dan heb ik geen zin om in mijn bikini te zitten. Maar, maar, maar je kan toch iemand bewust gaan afleiden... door heel erg in de ogen te gaan staren... en iemand proberen een beetje uit balans te brengen? Ja, nou, dat is toch een concentratie? Kijk, iedereen, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier. Wat ik eigenlijk doe, is heel veel informatie inwinnen. Want informatie inwinnen over iemand, dat kun je doen door naar hem te kijken. Maar je kunt ook gewoon een praatje met hem aangaan... en hem vragen hoe lang hij poker, waar die vandaan komt. Want nou ja, nationaliteit zegt ook best wel veel over speelstijl. Ik ben daar, daar daar kun je al zoveel uithalen. En, dus jij van ja. tevoren maak jij, ga jij je helemaal verdiepen in die mensen. En dan maak je een praatje met ze. En tijdens, dan probeer je. Tijdens het spelen. Tijdens, tijdens, spelen. Tijdens, tijdens, je mag spelen. gewoon praten aan tafel in het Engels. Als de dealer je maar kan verstaan. Maar wat, wat kan iemand zeggen waar, waar jij iets aan hebt? Wat hij kan zeggen, nou als hij net begonnen is... dan weet ik ook dat zijn manier van spelen daar waarschijnlijk een beetje ja, onder leidt. Ja. Weet je? Dat, dat, ik weet omdat dat hij nog niet als... zo advanced is. Dat, daar kan ik wel veel aan afleiden. Maar wat als iemand zegt, ik kom uit Zuid-Amerika, en dan? Oeh, dan weet ik dat het eerder een bluffertje is. En een ah, ja? ja, ja. Maar dat, je ziet het, je bent veel meer... De Duitsers zijn behouden? Ja. Iets, ja. iets degelijker. En Scandinaviërs zijn super agressief. Dus ik, ik, ik had ook laatste een workshop voor mensen. En toen ging een jongen die ging daarna dan een pokertoernooi spelen. Dat was in Monte Carlo. Toen zei ik ook, nou, hij had een beetje haar. Ik zei zo, joh, je moet gewoon zeggen dat je een zweet bent. En dan denk ik ze, oh jee, die is ag agressief. Dus ik ga maar niet. Uh, nou ja, ik ga nu veel te veel pokertermen praten. Ik ga maar niet te licht openen. Want dan drie met me vaker. Dus, dus zeiden van, oh oké, okay, weet je wel, dat is wel handig. Grappig, dus dat, maar dat kan je ook inzetten. Dus. Ja, tuurlijk, maar ik kan ook mijn vrouwelijkheid op een andere manier inzetten. Want mannen hebben de perceptie over vrouwelijke spelers... en dan, daar moet je, natuurlijk, ja. Ja, je moet weten hoe ze jou zien, dat vrouwen heel tijd spelen. Dat ze niet zo vaak bluffen en dat ze gewoon alleen maar met de beste handen spelen... En nou ja, in het begin, toen ik net ging pokeren, had ik een soort bewijs ervan. Ik zou eens laten zien dat vrouwen heel goed kunnen pokeren. En ook heel agressief kunnen spelen. Ja. Maar eigenlijk wist ik daardoor raakte ik zelf in de war. Want toen dacht ik, ja, ze weten helemaal niet hoe. Ik weet nu helemaal niet meer hoe ze me zien. En nu speel ik gewoon rustig. En pas als het ja. echt toe doet en de potten groter worden, dan ga ik meer bluffen. Spelen jij Kaart trekken? Tien. Tien. Harten tien. Ja, de harten uur, ja. Ja, nee, het zijn allemaal hard. Dus. Um, Undercover-presentator Alberto Stegeman, die is ook een fanatiek pokeraar. Ja. En uh, jij weet dat niet, maar um, hij heeft een paar keer online tegen jou gepokerd... zonder dat jij dat wist. En wij hebben hem gevraagd jouw pokerkunsten een cijfer te geven. Oh, welk, welk cijfer denkt hij, denk jij dat hij jou heeft gegeven? Oh, jeetje. Zeven. Uh, uh, ja, sinds een paar jaar ben ik echt geraakt door het spelletje. En ik volg dus Fatima echt op de voet... Dan denk ik toevallig nog in Las Vegas om, uh, om een paar toernooien te pokeren. Ja. En als je dan met mensen over haar spreekt, dan, uh, dan is dat echt met respect. Dus zij zit er niet voor de show, met, uh, maar voor haar uh, goede spel. En uh, ik heb ook een aantal keren online met haar gespeeld. Dat weet zij niet. Dat is het aardige van online. Dat je dan met nicknames werkt. Ja. En ik heb, uh, ik heb uh, echt met respect uh, haar, haar spel uh, gezien. Tja, en als ik dan een, een cijfer moet gaan geven voor haar spel, dan is dat, uh, is dat het negen. Wauw. Thanks Alberto. Die ik heb ook cover, een keer Albert. met hem aan tafel gezeten. Toen gingen we in Holland Casino een spelen, een spelen. En hij, hij heeft echt passie voor het spel. En dat ligt natuurlijk ook wel een beetje in zijn... Ja, weet je, binnen zijn beroepsgroep uh, of zo. Die, ja, dat ja, undercover. En, en niet helemaal hij een beetje, kan informatie liegen, inwinnen. Nee, ook informatie van, men, aan men, van mensen onttrekken... en weten ja. waar hij mee te maken heeft. En Ik vind dat wel leuk. Een ja. negen, die gek. Volgende. Nee, trek ik nu de negen. Hier. <laughs> Ja, harte negen. Um, bij pokeren draait het vooral om passen. Je moet veel handen laten lopen en ja. wachten op die paar handen... waar je grote klappers mee kan maken. De vraag is, druist dat niet enorm in tegen jouw topsportmentaliteit? Dat, ja, nou, dat gaat om snel scoren en winnen. Grappig. Um, kijk, iedere sport heeft zo zijn skills die je moet beheersen. En ik ben wel van nature heel ongeduldig en nieuwsgierig. Dus in principe ligt het niet in mijn aard om af te wachten. Um, maar ik ben wel heel doelgericht en als ik weet dat ik mijn handen moet laten lopen... om uiteindelijk met goede handen of met blufjes of zo tussendoor te winnen... dan ben ik daartoe bereid. Dat is juist topsport. Dat je weet wat je moet doen om te winnen. En of dat nou op een snelle manier of een langzame manier gebeurt... oké, okay, ik heb alles liever snel, maar als het op een langzame manier nou ja, moet gebeuren... Je, dan, dan, dan zuiver ik mijn hele karakter weg en dan doe ik dat gewoon. Je zei in het begin van, ik heb wel eens zes dagen achter elkaar heb ja. wel even geslapen, maar ja. dan van twaalf uur middags tot half één s'nachts. Ja. Uh, denk je dan niet van, jezus, af en toe was ik maar weer hockeyer... dan ging het allemaal ietsje vlotter. Nee, want... want uh, ik heb mezelf geleerd om continu bezig te zijn aan tafel. Want kijk, je kunt, uh, je, kunt je telefoon erbij houden... en je, jezelf afleiding geven of gunnen. Maar eigenlijk ben ik continu bezig om iedereen in de gaten te houden. En zeker als ik zelf niet in een hand zit... heb ik juist meer ja, tijd over om op andere mensen te letten. Dus is dat, ik is kijk het... dan naar je nek of je hartslag, halsslagader helemaal heftig gaat kloppen. Hoe vaak je naar je tegenstander kijkt als je in een hand zit. Want dan kan ik weer zien van... hé, hey, dit doe je ook nu, nu je met mij in de hand zit. En dat deed je net toen je aan het bluffen was. Dus daar haal je zoveel informatie uit. En dat is zo interessant. Ik heb vind je een mensen. Topsport? Wat ja, jij doet? Ja, ja, ja je, je ogen vallen bijna uit je hoofd. Ja? Ja, ja. echt, ja, sowieso. Want? Het is onder druk presteren. En ik denk, ja, ik geloof er sowieso in dat iedereen die uh, iets op het hoogste niveau wil doen en het beste uit zichzelf wil halen, dat is aan zich al topsport. En, uh, of, ja, maar... je dan, of je dan achter een bal aanrent, mm -hmm. of een kaartspel speelt, of uh, nou ja, verslag doet van dingen op de radio. Ik denk, als je het beste uit jezelf wil houden, dan is dat. Maar is, het, sport. maar is het fysiek bijvoorbeeld ook uitdagend? Uh, fysiek, ja, tuurlijk. Als je daar niet fit aan tafel zit, dat, ja, dan is het killing. Want op een gegeven moment het draait het allemaal om focus en concentratie. Dus als jij daar helemaal kortademig... omdat je, maar je bent zit daar je niet gezellig met een biertje? Zit, dat doe je niet. Nou, ik drink sowieso niet. Dus dat is, maar het kan wel. Maar als er iemand aan tafel helemaal bezopen gaat zitten... dan weet je gewoon, oh, als de vis, daar, daar trek ik even zijn chips van weg. Maar, maar het, is net, het is net als bij schaken, een soort psychologische ja, oorlogsvoering. Ja, is compleet. Het. Ja. compleet. Ja. Dus je moet hyper... Ja. Ja, nog een nog vraag, ja. Fatima. Oh, nu ga ik achtertrekken. trekken. Ja, ze liggen op volgorde. Ach, jij hebt een relatie met oud tenniser Raymond Sluiter. Je bent nu degene met een de sportcarrière. Die had je natuurlijk al maar nu weer. En eigenlijk is Raymond de spelersvrouw. Hoe vindt hij die rol? Um, nou, Raymond, vertel eens. Nee, ik, <laughs> hij is uh, heel relaxed. Hij vindt superleuk wat ik doe. En hij ging in het begin wel vaker mee. Maar... Snapt hij het? Ja, ja, hij pokert ook. Hij pokert ook, maar hij is niet zo goed, hè? Nou, jawel hoor. Ik weet niet wat oh. Alberto hem voor cijfer heeft gegeven... <laughs> maar hij, is, uh, hij, is, uh, hij heeft het echt wel door... En hij speelt ook wel eens online en ook wel eens live toernooi. Maar hij is mevrouw De Melo nu. Ja, nou, hij heeft, de Melo. Hij, heeft, hij heeft geen groot ego. Dus dat vindt hij allemaal helemaal niet erg. En hij houdt van, dus het is allemaal goed. Maar hij viel, wil wel een doel hebben. En ja, als je daar een beetje als spelersvrouw... Uh, een beetje naar poker zit te kijken deze beetje tijd. dat mooi moet is natuurlijk, zijn. Ja, maar, dat, nou ja, <laughs> dat, dat vind ik hem wel allemaal goed. Uh, da, daar is voor hem ja. natuurlijk niks aan. Ik kom op hele mooie plekken. Maar ik ben ondertussen gewoon echt aan het werk. Laatste vraag. Maar, Snel. Jeetje, wat gaat allemaal snel? Ja. Zes? Zes. Jij zit ook met beroemdheden aan tafel, zoals jouw goede vriend Boris Becker. Um, het ja. is voor jou casino in, casino uit. Die wereld kennen wij natuurlijk eigenlijk alleen van James Bond. In hoeverre komt jouw leven in de buurt van James Bond film Glitter Glamour? Uh, nou, ik zit niet met een glitterjurk aan tafel, dat ten eerste. En uh, het is. het. Ja, wat is het? Tuurlijk is het relax. Ik kom, ik ben net, net in Monte Carlo geweest. Ik ga het eind van de maand, of eind van de maand uh, juni ga ik naar Las Vegas voor de World Series of Poker. En uh, dan is het gewoon één groot pokerfestijn. En ik kom op mooie plekken in de wereld. Maar het is net als met mijn hockeycarrière. Ik zag vooral heel vaak een hockeyveld in het hotel. En nu zie ik vaak een pokertafel en mijn hotel. Ja, en maar daarna heb ga je vrijheid. toch heb je allemaal afterfeestjes en fitparties. Ja, maar fit ik ben geen partier, maar heel veel Dat kun je doen, maar uiteindelijk speel je wel om heel veel geld. En ja, uh, als je dan helemaal brak aan tafel gaat hm. zitten... dan is dat zoals we in de pokerwilj noemen niet plus EV. <laughs> dat is min EV. Wat is EV? Er die het wel Equity ik zijn oh, er ook spelers die het wel doen, die het combineren? Die lekker... uh, er zijn spelers die het doen, maar uh, in de pokerwereld is ook een soort health ding aan de gang. Er zijn steeds meer gasten die gewoon een personal trainer meenemen... Ook, om echt <laughs> helemaal weg. fysiek fit te worden ook. Ja. Ja. Wat, wat is het hoogste bedrag dat je ooit gewonnen hebt? Uh, iets van 35.000 of zo euro. Hmm. Niet gek? Nee. Hmm. Maar het, toen had ik net pech en het had 6,5 ton kunnen zijn. Maar ja, ze gaan die dingen. De tweede carrière klinkt niet gek van Fatima. Hmm. En die kamp. Kan jij een beetje ja. pokeren? Ja. Oh, ja. Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb, ik heb er zelfs een jaar, maar dat is heel, heel lang geleden... in de kroeg uh, mijn geld mee verdiend. Maar dat leuk? moet je niet verder vertellen. Nee. Um, ja. uh, het is, uh, ik zit bij het voetbal nu en ik verdien ietsje minder. het is uh, <laughs> <laughs> Maar de, desalniettemin <laughs> des is het uh, erg leuk werk, hoor daar niet van. Um, je wilt je zo vast. Ja, hè? Uh, ja. Maar goed, er staat de R0 van FC Utrecht. Daar gaat het om. Uh, tenminste in deze wedstrijd. En nu wordt Twente sterker. Bijna de gelijkmaker. Maar Jansen schiet er wel naast het doel van uh, keeper uh, Ruiter. En dus uh, levert dat weer geen doelpunt op. Na zes minuten in de tweede helft, want deze wedstrijd begon. Helaas staat het nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Maar FC Twente wordt wel wat sterker en dat mag ook wel. En het publiek gaat er ook achter staan. Dat hoor je op achtergrond. 1-0 voor FC Utrecht. Tot slot even nog het nieuws uit Cannes. Die actrices die van plan waren lekker te gaan shinen daar met een uh, mooie ketting tijdens een première, Die komen bedrogen uit, want vandaag werd bekend dat er gisteravond opnieuw een juwelenroof heeft plaatsgevonden. Grote juwelenroof. kennen Robert Blokland in Cannes. Goedenavond. Hoi, goedenavond. De Vorige week was het een inbraak van een hotelkamer. Wat is er nu in de hand? Nou, Franse media melden nu dat er een hele dure halsketting met diamanten is gestolen. ter waarde van 2 miljoen euro. En dat zou dinsdagavond nog gebeurd zijn bij een Zwitserse juwelier. En uh, dat is nu wel eens naar buiten gebracht. Maar hoe, uit een vitrine gestolen? Of weer van een hotelkamer? Of hoe zat dat? Toen doen ze heel schimmig over wat precies de Friese omstandigheden zijn. Het onderzoek loopt nog, zeggen ze dan natuurlijk. Hm. En het is ook uh, buiten het festivalcircuit. Het festival vindt plaats in een heel groot gebouw, het paleis. En dit gebeurt in elk geval in een hotel of in een gebouw buiten het paleisterrein. Hmm. Dus wij journalisten krijgen daar niet heel veel van mee. Ik denk dat het voor de sterren misschien vervelend is, omdat die er nerveuzer van worden. Maar uh, bij ons nog geen paniek in elk geval. Nee, maar ja, je zou denken, het gaat om grote bedragen, hè? enorme sieraden van grote waarde. Dan is de beveiliging wel een beetje opgevoerd, neem ik aan. Uh, ja, maar dat heeft ook te maken met de schietpartij vorige week. Hè. Er is vorige week met een, met een gaspistool geschoten op uh -huh. het festivalterrein... bij een bijeenkomst waar Christophe Wout bij was, dubbelvoudig Oscar-winnaar. Uh -huh. uh, dus de, de, de, de tassencontroles zijn aangescherpt... om te voorkomen dat mensen toch iets mee kunnen nemen waarmee ze kunnen schieten. En uh, je wordt gefouilleerd en je, moet, je pasjes worden extra tegengecontroleerd. Dat wel, dat is allemaal opgevoerd. Even tot slot, Robert, even over de Gouden Palm. Want uh, de Nederlandse inzending, Borgman... ik hoor allemaal goede dingen van Alex van Warmerdam. Maakt hij een beetje een kans? Uh, het is een hele goede film. De recensies zijn ook erg goed. Hij wordt vergeleken met David Lynch en Michael Haneke, wat absoluut niet de minste zijn. Maar de competitie is sowieso van een erg hoog niveau. Dus het zijn allemaal hele goede films die tegenover elkaar staan. En mijn gevoel zegt toch dat we blij moeten zijn met de, de, het feit dat we meedoen dit jaar. Uh, er zijn een paar films die er enorm bij uitspreken, De nieuwe Coam Brothers. Ja. Uh, vandaag een drie uur durend uh, Frans Epels over een lesbisch meisje met enorme stomende seksscènes. Ja. Waar iedereen lyrisch over is. Nee, dus de, de, de, de concurrentie is gewoon erg stevig. Je hebt soms een mindere competitie en een betere competitie. Dat is een erg goede. Dus, dus niet dat Alex uh, van Warmen slecht is, in tegendeel. Maar of die echt goed genoeg is, dat zullen we moeten afwachten. Maar ik vrees dat we ons op een kleine teleurstelling moeten instellen. Goed, dit weekend weten wij meer. Dankjewel. Robert Blokland. Even naar Andy Twente Utrecht. Ja, hoe heet het, die film ook alweer? Uh, het is... Uh... Nou, iets met veel seks. Ah, oké, ja. Stuur hem maar op. 53 ja, ja. minuten gespeeld. En uh, we zitten dus in de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht. En Twente wordt sterker en sterker. Maar Utrecht leidt nog altijd door het doelpunt van Cédric van der Gun in de eerste helft. Nu is het ruiter de keeper die de bal naar voren trapt. Toch wel belangrijk, hoor. Dat je een, een ticket voor Europees voetbal kunt halen. En met name FC Utrecht lijkt daar meer zin in te hebben dan uh, FC Twente. Alhoewel in de tweede helft Twente beter te worden. Nu braafheid met de bal, met Toornstra, de uitstekende voetballer van FC Utrecht, die nu tegen de vlakte gaat en de inworp is voor FC Twente. en Dat is zeg een meter of tien bij de achterlijn van de bal. naar voren gaat, naar Tadic. Tadic probeert zich vrij te draaien en dat lukt niet en dan maakt hij een overtreding. Iedereen boos, iedereen ongelukkig wat Twente betreft. En dan staan ze ook nog met 1-0 achter door dat doelpunt van Cedric van der Gun. Today. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur, dus een rondje langs de velder, is de tijd voor. Als eerste schrijver Philip Huff, die verbaast zich over de politieke gang van zaken in Limburg. Hadi Willemijn, en zo ben je als onverkiesbare lijstduwer van de VVD in Roermond ineens nationaal nieuws. Veertien jaar was Jos van Rij Tweede Kamerlid en buiten Limburg had niemand ooit van hem gehoord. Senator van Rij, wie kende die? Nu wordt hij verdacht van zelfverrijking, maar hij is nog niet veroordeeld. Sterker nog, vorig jaar werd hij nog vrijgepleit in een groot politiek rapport. En toch dwingt zijn partij tot hem terug te treden. Je weet dat je scheef zit als je voor je proces door de partij van de democratie en het volk uit de gelederen wordt gewerkt. Met zulke vrienden, et cetera. Aan cabaretier Carolien Borgers. Hey Willemijn. In de film Luck, Stuck and Two Smoking Barrels uit 1998 van Guy Ritchie komen in totaal twee vrouwen voor... De eerste is een paaldanseres die halfnaakt op de achtergrond de aandacht afleidt van een monoloog. En de tweede ligt gedurende de helft van de film gedrogeerd en uitgeteld op een bank en schiet, als ze dan een wapen in handen krijgt, heel vrouwelijk alles kapot behalve wat ze kapot zou moeten schieten. Voor mijn eigen idee van feminisme moet ik dit soort films misschien niet meer kijken. Nu ga ik even oefenen met inparkeren. Tot volgende week wat jij, Even tot slot nog, Fatima, je helemaal in het begin zei, ja, vrouwen kunnen het heus ook wel. Zijn er veel vrouwen? Nee, hè? Het is wel Hond echt een manier. 10% ongeveer. Rond 10. Ja, zoiets. Okay. Het, het stijgt. Dat was stijgt. dus rond de 5% geloof ik. Ja. En waar gaat de grote uh, volgende trip naartoe? Naar Las Vegas, naar de World Series of Poker. En, uh, en dat en is echt, echt het evenement? Ja, dat is echt het evenement van het jaar. En uh, het hoofdtoernooi. Uh, daar betaal je 10.000 dollar voor om mee te doen. Maar de hoofdprijs is rond de. Uh, 8 miljoen dollar dan. Geloof ik. Zo. Dus daar gaat je, je helemaal hard, voor. Out. en niet <laughs> oud Zou ik zeggen. <laughs> Leuk dat je er was, Fatima Moreira de Melo. Dank je wel. tot volgende week, zo meteen langs de lijn. En. De Champions League op Radio 1. Zaterdagavond in langs de lijn. De bal naar de rechterkant, Robin, Robert. Hier Robert. Bij een München, Borussia Dortmund. Een mooie beweging van Robin.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 Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? SeniorService.nl, dit is Radio 1.